Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Beste broeders en uh, genodigde en ook niet genodigde welkom vanavond hier. Uh, we zijn hier bij één uh, omdat ik weet waarom nieuwe mijlpalen worden geslagen in Nederland in de strijd tegen nou laat ik het zo zeggen de uitgesproken moslim. Ik wil het niet uh, te te bond maken. We hebben de afgelopen jaren talloze debatten aangehoord, talloze onderzoeken en jaarrapporten gelezen... talloze wetsvoorstellen voorbij zien komen en ook een, hele nieuwe, of een heleboel nieuwe wetten bekrachtigd zien worden... die de moslim op de een of op de andere manier beperken in het uiten van zijn geloof, in het uiten van zijn mening... of die zijn bewegingsvrijheid beperken. En het gebeurt in zo'n volgorde en met zo'n tempo, dat wil zeggen niet per se heel snel... Uh, dat velen van ons soms het complete plaatje missen... en geen juiste verbanden kunnen leggen tussen verschillende uh, uh, gebeurtenissen... en ook geen gevaarlijke patronen kunnen herkennen in de ontwikkelingen... die zich ontvouwen in Nederland ten aanzien van moslims. Of misschien zelfs in bredere zin in Europa. Sterker nog, heel veel moslims zullen zeggen... Uh, wat sta je nou te bazelen? We, je hebt het hartstikke goed hier. Kijk maar, je kunt vijf keer per dag bidden, je kunt naar de moskee, je kunt... Uh, uh, um, religieuze kleding dragen, je kunt uh, je rituelen uitvoeren en dergelijke. Dus waar heb je het over? En zij zijn eigenlijk net als die slakken in die pan. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, in Marokko worden slakken gegeten... ...en slakken die, die, die kook je levend. En de onderste slakken die in de onderste, aan de onderste kant van de pan liggen... ...die, uh, die sneuvelen natuurlijk het eerst. Hè? En die beklagen zich over wat er gebeurt... En die slakken die aan de bovenkant van de pan uh, liggen, die uh, hebben geen zin in herrie. Dus die zeggen tegen hen: Waar heb je het over? Stop ermee, stil, we gaan niet uh, herrie trappen. En die slakken beneden zeggen dan tegen hen: Jullie weten niet wat er aan de hand is. Jullie weten niet wat er aankomt. Want het vuurtje zal uiteindelijk alle slakken gaan bereiken in die pan. Dus dat is eigenlijk hoe uh, bepaalde moslims zich tegenwoordig gedragen. Waar vroeger bijvoorbeeld jihadisten. Ik gebruik even de terminologie van, uh, van de media. Ter gemak eigenlijk, want ik ben zelfs daarin best wel principieel om dat niet te doen, maar even voor het gemak. Waar vroeger dus de jihadisten het probleem waren, daar zijn nu salafisten het probleem. Waarom? Omdat zij zouden aanzetten tot jihadisme. En dadelijk zal de gewone moslim het probleem zijn, omdat hij aanzet tot salafisme. Dus waar het vroeger ging om daden, daar gaat het nu om gedachtegoed, intenties en dergelijke die bepalen of een moslim schuldig is of niet. En deze kwestie hebben we trouwens ook uitvoerig gesproken... in onze campagne tegen de TA. Toen we het hebben gehad over de terroristenafdeling in Vught en in Rotterdam. De TA, een gevangenis waarin... Uh, uh, of laat ik zeggen, een gevangenis die gereed gemaakt is voor terroristen... waar je terecht kunt komen... al heb je nog nooit in je leven een kogel gezien. Of een wapen vastgehouden. Dus dat vraagt je af, wat, wat voor terroristen zijn dat dan? In ieder geval... Het is een plek waar je terecht kunt komen slechts omdat je iets denkt... ...of omdat je iets zegt of hebt gezegd. Dus dat zijn uitingsdelicten en je wordt behandeld als een terrorist. Of je kunt daar terechtkomen als je bepaalde daden hebt verricht... ...die volkomen onschuldig zijn... ...maar in combinatie met jouw islamitische gedachtegoed strafbaar worden. Bijvoorbeeld op vakantie naar Turkije. Wat half Nederland doet overigens. Maar wanneer een moslim dat doet die bijvoorbeeld ook een uitgesproken mening heeft op social media bijvoorbeeld over het uh, gewapende conflict in Syrië, dan is het geen gewone vakantie meer, maar een poging om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. En zo zijn er tal van voorbeelden waarbij het islamitische gedachtegoed bepalend is of een daad al dan niet um, uh, uh, zeg maar belastend is uh, of niet. En dit zijn, kijk, ik heb geen tijd om voorbeelden te noemen, maar jullie kunnen de campagne over de TA uh, bekijken op YouTube en dan, ...worden er voorbeelden aangehaald waarin dit het geval is. In ieder geval, dat is dat. En nu zien we dus dat zelfs als hetgene dat je, wat je zegt niet strafbaar is... ...dat anderen voor jou gaan bepalen dat je er eigenlijk wel iets strafbaars mee bedoelt. Dus de interpretatie van jouw uitspraak die ligt in handen van anderen. En dat zagen we dus heel duidelijk in de zaak van VWES. Wat zegt de NCTV daarover... Ja, hij heeft niet letterlijk gezegd over Abu Talib dat het een afvallige is. Maar, zeggen ze dan, wij hebben mensen in dienst. En die begrijpen de leefwereld van de salafisten. En wat hij dus eigenlijk bedoelde met vijand van de islam. Is dat hij uh, afvallig is geworden. Wat weer betekent dat hij volgens die salafistische leer gedood mag worden. Dus impliciet is dit een oproep tot geweld. Ja, hier is dus sprake van interpretatieve vertaling. Dat wil zeggen, de werkelijke betekenis... ...van wat hij bedoelde... ...kwam de NCTV niet uit... ...dus ze vervangen de echte betekenis... ...door één die wel goed uitkomt... ...en ik zal straks vertellen wat ik bedoel met goed uitkomen. Dus, wat je eigenlijk zegt... ...zoals een broeder dat uh, onlangs heel mooi omschreef in een uh, column... Fawaz is aankomen rijden... ...en hij is gestopt bij rood licht. Maar wat hij eigenlijk had willen doen... ...is door rood licht rijden... ...en een voetganger aanrijden. Maar... Dat is niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat hij heeft gestopt voor rood licht. Maar, dan zeggen ze, wij hebben mensen in dienst en die begrijpen dat rijgedrag van VS. Die begrijpen dat rijgedrag van dat soort uh, automobilisten. Dus, zij zeggen dan vervolgens, hij is weliswaar voor rood gestopt, maar wat hij eigenlijk had willen doen, zijn intentie was, om door rood te rijden en een voetganger omver te rijden. Nou... En laten we op basis daarvan, want het blijft niet alleen bij de aantijging, laten we op basis daarvan zijn rijbewijs afpakken, hem het recht ontnemen om de weg op te gaan en dergelijke. Dus dit is de volgende mijlpaal als je het mij vraagt in de strijd tegen moslims. En het gaat hier ook dus niet om VOS, daar gaat het niet om. Het gaat om structureel beleid wat nu toevallig tot uiting komt in de zaak van VOS, maar wat de volgende keer mij of jou of een eender wie kan treffen. Dat is aan de ene kant een mijlpaal als je het mij vraagt. Een andere mijlpaal is wat ik noem de slinkse wijze waarop overheidsinstanties omgaan met de rechten van moslims. En dat komt ook weer goed tot uiting in de zaak van VOS. En dat is ook de reden waarom wij deze zaak aangrijpen om dit aan de kaak te stellen. Dus het is een gebeurtenis waarmee we heel goed kunnen aantonen wat er momenteel gaande is in Nederland. De lezing waar alles over te doen was, die is begin januari ergens uh, gepubliceerd op YouTube. Op 12 januari stuurt het de NCTV een mail naar de gemeente Rotterdam, politie Rotterdam, openbaar ministerie... ...en de inhoud van die mail is, uh, die lezing, daar is geen sprake van overschrijdend gedrag. Daar is geen sprake van oproep tot geweld. Daar is geen sprake van een misdaad, om het even zo te zeggen. Wel is het onwenselijk, maar goed, wat moet je doen om voor de NCTV wenselijk te zijn. En sinds wanneer is wenselijkheid een criterium? Maar goed, onwenselijk hebben ze gezegd, maar niet strafbaar. Tyeb, op basis hiervan besluit het Openbaar Ministerie om ook niet over te gaan tot vervolging, want er is niks, je hebt geen zaak. Oké, okay. hierna, dus nadat dit uh, afgerond is, wat gebeurt er? Slinkse krachten, ik blijf dit woord toch maar gebruiken, want ik vind dit best wel slinks. Slinkse krachten binnen de NCTV. En waarschijnlijk ook in overeenstemming met de minister van Justitie en Veiligheid. Die proberen daarna nog, dus nadat bevestigd is dat er niks strafbaars is gezegd... ...proberen daarna nog toch nog de inhoud van die preek te problematiseren. Ze maken een nieuwe analyse, zoals ze dat zelf noemen. En dit keer kijken ze niet naar wat gezegd is. Ze kijken niet of er voor rood gestopt is. Maar ze kijken naar de onderliggende betekenis... He, ...wat dat ook mogen zijn, de onderliggende betekenis. En op basis hiervan zijn ze gaan doen wat ze hebben gedaan. Dus de onderliggende betekenis, dat wil zeggen, daar kun je alles van maken. Um, dus wat doen ze? Ze delen die analyse niet met de OM. Ze gaan er zelf mee aan de haal. Uh, in plaats daarvan, in plaats, want als je denkt, nou, er is iets strafbaars, dan ga je naar de aanklager en die moet gaan aanklagen. In plaats van naar de OM te gaan, kiezen ze ervoor om een paar maanden later pas... Uh, ...via de media heibel te gaan trappen over die lezing. En niet geheel toevallig is dat moment ook vlak voordat uh, de rechter een beslissing moet gaan nemen over het gebiedsverbod van VOS. Dus het moment is ook niet zomaar uitgekozen. Daar broeit iets, kunnen we bijna zeggen. Tayyip, de vraag die je kunt stellen. Waarom wordt hier niet gewoon gehandeld volgens de normale gang van zaken, namelijk via... Uh, ...het openbaar ministerie. Kijk, als je vindt dat hij iets strafbaars heeft gezegd... ...en je vindt dat je daar voldoende bewijs voor hebt... ...vervolg hem dan. Ga naar het vervolg hem dan. Begin dan een zaak. Laat het maar tot een zaak komen. Laat maar zien wat voor bewijzen je hebt. En of die bewijzen die je hebt... ...stand zullen houden bij de rechter. Nou, laat maar zien of, er, uh, of de rechter ook meegaat... ...in die vergezochte conclusies. Of de rechter ook gaat bepalen dat hij weliswaar voor rood is gestopt... maar de intentie had om door rood te rijden... en ook nog een voetganger te rijden. Weet je, ga proberen de rechten daarvan te overtuigen. Um, maar de NCTV en de minister hebben bewust het OM buitenspel gehouden. Waarom? Nou, dat is onlangs ook bekend geworden in de media. En hier zie je ook de slinkse methode... als het gaat om omgang met moslims. Ten eerste, als het OM erbij betrokken zou worden... Um, dan zou er natuurlijk een afweging gemaakt gaan worden of er überhaupt reden is om te vervolgen of niet. En um, als er onvoldoende bewijs is, dan gaan ze niet over tot vervolging. En als ze niet overgaan tot vervolging, betekent dat er geen bewijs is. En als er geen bewijs is, dan betekent dat de persoon in kwestie dus niks strafbaars heeft gedaan. En dan kun je dus ook niet in de media een grimmige sfeer gaan creëren rondom die persoon. En allerlei akelige dingen over hem gaan zeggen. De PVDA bijvoorbeeld noemde hem een griezel. CDA had het over uh, verstorende zieke geest. Iedereen riep maar wat in de rondte. Gevaar voor de staatsveiligheid, zet aan tot terrorisme en dergelijke en zo meer. Als het OM erbij betrokken zou worden en het zou een zaak worden, ja, dan kun je niet zomaar meer dingen roepen. Dan moet je bewijzen leveren voor je aantijging. En nu kon gewoon, uh, men kon gewoon losgaan zonder dat ze enige verplichting hadden tot onderbouwing. En op deze manier kon de NCTV en de minister de publieke opinie eigenlijk opzetten tegen deze man. En wat ze daarmee ook konden, is het gebiedsverbod met terugwerkende kracht rechtvaardigen. En wellicht dat ze zelfs de rechter zouden kunnen beïnvloeden, want die houdt natuurlijk recht, uh, rekening met het sentiment in de samenleving op het moment dat die uitspraak ergens over. En als je het zover kan krijgen dat de heel Nederland denkt dat deze man gevaarlijk is en een gevaar voor staatsveiligheid en aanzet tot terrorisme, dan ga jij als rechter natuurlijk drie keer nadenken voordat je vrijspraak uh, zeg maar, uitspreekt. Want je weet, heel Nederland heeft een mening daarover. Ten tweede, dus dit is een van de redenen. OM erbij betrokken wordt een zaak en dat komt aan het licht dat er eigenlijk geen bewijs is. Tweede, als je OM erbij betrekt, dan krijg je natuurlijk een podium. Dan krijg je geen podium, want dan uh, wordt het een zaak waarover in de media bericht gaat worden. Zijn advocaat die komt dan uh, bij, bij pauw zitten, bij andere praatprogramma's. Die gaat zijn zaak toelichten, die gaat dingen nuanceren, die gaat al die heibel gaat die, uh, uh, rationaliseren. Die gaat misschien tegenover politici zitten en hen voor paal zetten, omdat ze gewoon onzin aan het uitkramen zijn. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil zijn zaak niet rationaliseren. Je wil hem gewoon neerzetten als dat boze monster, wat gewoon een gevaar voor Nederland is. Dus dat is de tweede reden waarom het OM bewust buitenspel is gezet. En bovendien, derde reden kun je misschien wel zeggen, als het tot een zaak zou komen, waarin het bewijs zo flinterdun is, en hij zou dus niet worden veroordeeld, want laten we wel wezen, de rechter moet toch wel iets van tastbaar bewijs hebben om te kunnen veroordelen, als dat het geval zou zijn, dan zou daarmee ook jurisprudentie worden gecreëerd. Dus, wat wil dat zeggen, vergelijkbare gevallen in de toekomst, ...die worden dan gemeten aan dit geval. Dat wil zeggen, de vrijheid om te zeggen en te doen wat je wil als imam of voorganger of prediker in Nederland... ...is nog steeds tot zekere hoogte aanwezig. En dat wil je natuurlijk niet, want dat biedt je niet de mogelijkheid om in de toekomst vergelijkbare gevallen te kunnen gaan uh, uh, uh, um, zeg maar, uh, beperken. Oké, okay. dus het was absoluut niet in het voordeel van de NCTV en van minister van uh, Justitie en, en, uh, en uh, Veiligheid om via het OM te handelen. In plaats daarvan kozen ze voor, wat we misschien kunnen noemen... een smerige lastencampagne. Um, want hij is nu misschien niet veroordeeld door een rechter... wat je dus alleen via het OM zou kunnen doen... maar hij is wel veroordeeld door het publiek. En de rechter die straks uitspraak zal doen, zoals ik net al zei... die zal dat oordeel van het publiek natuurlijk mee gaan wegen... in zijn eindoordeel. Dus, um, en dat verklaart dus ook waarom ik pas een aantal maanden na die lezing... uiteindelijk contact is opgezocht met de media. Of in ieder geval een is ontstaan in de media. Waarom juist een week, twee, drie weken... net voordat die uitspraak zal zijn? Die uitspraak is volgende week, aanstaande vrijdag. Waarom niet toen gelijk, begin januari... toen die conclusie getrokken was... dat er nog ergens een onderliggende betekenis was... onder de tapijt. Thé, um, soms vraag je je af... Hè, of ze daar bij de NCTV niks beters te doen hebben. Ik bedoel, er zijn PVV-politici niet stemmers, het gaat niet om stemmers, het gaat om politici, bestuurders in sommige gevallen, die openlijk spreken over het afbranden van moskeeën. Okay? En er is onderzoek geweest bij de Universiteit van Amsterdam naar incidenten met moskeeën en uit dat onderzoek is gebleken dat er een verband aan te tonen is tussen het aantal incidenten met moskeeën in een bepaalde regio en tussen het aantal PVV'ers dat woonachtig is in die regio. Dat wil zeggen, regio's waar relatief veel PVV's wonen, daar gebeuren ook relatief veel incidenten met moskeeën. Dus daar is gewoon een verband aan te tonen. Maar er is nooit iemand die daarover heeft gesproken. Er is nooit iemand die Wilders verantwoordelijk houdt voor hetgene wat hij allemaal zegt en de opruiende teksten die hij dagelijks bezig. Maar als het gaat om de moslim, dan wordt gezocht met een, naar, een, naar een speld in de Hooiberg om dat verband aan te tonen. Nou, dit is dus waar we beland zijn. Ik zal niet uh, heel veel van jullie tijd gaan consumeren. Dit is waar we beland zijn. En het is goed om van tijd tot tijd stil te staan bij dit soort uh, zaken en om dit soort gevallen, net als met Fawaz, niet als op zichzelf staande gevallen te beschouwen. Want dat is, wat mij betreft, dat zijn twee hele grote fouten die de moslimgemeenschap maakt, wat mij betreft. Eén, wanneer iemand iets overkomt. Oké, okay, of dat het nu gaat om een imam die het recht van spreken wordt ontnomen, of het nu gaat om een moslim individu die uh, vastgezet wordt voor uh, onduidelijke zaken en dergelijke, dan beschouwen wij dat altijd als individuele geval en wij zijn heel vaak niet in staat om het grotere plaatje te zien. Dat daar eigenlijk bewust beleid gevoerd wordt door de overheid al jaren. Dat is niet iets wat nieuw is. We missen vaak het vermogen om in te zien dat onrecht jegens moslims niet, niet uh, hoe dat, incidenteel van aard is... Hè? maar dat er in veel gevallen juist bewust overheidsbeleid is. Heel veel moslims weten bijvoorbeeld niet... hoeveel bevoegdheden de overheid momenteel al heeft... om te kunnen optreden tegen moslims. Dat ze bijvoorbeeld al uh, heel verregaande maatregelen kunnen nemen tegen moslims... op basis van een simpele verdenking. En uh, dat ze dat ook nog kunnen doen zonder controle van hun rechter... Zonder tussenkomst van een rechter. Dus wat je eigenlijk bent als moslim, is je bent overgeleverd aan de willekeur van bijvoorbeeld de minister. Wie heeft bepaald dat, dat dat gebiedsverbod er moest komen? De minister, samen met de burgemeester, met de NCTV. Willekeur, dat zijn hun subjectieve meningen. Zij zijn niet opgeleid om mensen te veroordelen. Maar dat is wet in Nederland, dat kan. Je kan beperkt worden in je vrijheid, je kan een gebiedsverbod krijgen, je kan detentie krijgen, je kan een enkelband krijgen, allerlei sancties op basis van de subjectieve interpretatie van een minister of een andere bestuurder. Dat is dus het, het, uh, het fundament onder de rechtsstaat weghalen. Hier is besloten dat de rechter altijd uitspraak doet, dat de rechter oordeelt. En nu zijn er ministers. Wie weet wat die minister allemaal voor, voor, voor denkbeelden heeft, wat die minister voor beweegreden heeft. Dat weten we niet. De Wet Bestuurlijke Maatregelen Terrorismebestrijding. En dat is een wet die gewoon actief is op dit moment. Die geeft de minister van Veiligheid en Justitie verregaande bevoegdheden om op te treden tegen moslims. En je denkt bij het woord terrorismebestrijding. Waarschijnlijk aan uh, geharde terroristen, AK-47's en dat soort zaken. Maar dit gaat niet om bommen en granaten. Dit gaat om mensen die iets zeggen. wat door instanties als bijvoorbeeld de NCTV. langs heel lange omweg theoretisch wordt, uh, in verband gebracht wordt met zaken die mogelijk kunnen leiden tot gewelddadige acties. Ik zal uh, um, iets voorlezen, de motivering van de minister van Justitie en Veiligheid met betrekking tot het gebiedsverbod. En dan gewoon goed luisteren, spits je oren en luister. Dit is de aantijging op basis waarvan de minister heeft gekozen om deze meneer een gebiedsverbod te geven. Oké. Okay. Hij zegt, Fawaz bedrijft façadepolitiek in een wijk waar zorgelijke ontwikkelingen gaande zijn. Dat wil zeggen, nou komt de interpretatie, dat hij door preken en lezingen, geschreven en geciteerde teksten, via een omweg, een omweg, welke omweg is dat, het jihadistische gedachtegoed verspreidt. Nou, hoe is die omweg? Dit doet hij onder meer, luister goed, door een gemeenschappelijk vijandbeeld en het slachtofferschap van de moslimgemeenschap over te brengen aan zijn toehoorders die, en hen de conclusie te laten trekken... dat zij een individuele verplichting hebben om hun geloof te verdedigen... en daarmee brengt hij hen tot het plegen van terroristisch misdrijf. Kijk die omweg. Dus waar het op neerkomt is... hij zegt iets, bijvoorbeeld dat de moslimgemeenschap slachtoffer is van discriminatie, van moslimhaat, weet ik veel. Dat is een impliciete boodschap, een soort gecodeerde boodschap. Aan de mensen die hem horen. En zij trekken daaruit de conclusie. Dat zij de verplichting hebben om het geloof te verdedigen. Door middel van het verrichten van acties die terroristisch zijn of gewelddadig zijn. Ik zou zeggen, je moet je voorstellen dat het OM aankomt bij de rechter met deze aantijger. Oké, okay, ze moeten dus gaan bewijzen via een omweg. Dat slachtofferschap en dan conclusie geloof verdedigen aanslag. Kijk, die, die, die, die, die kronkel. Dat moeten ze dan gaan bewijzen bij de rechter. Ga dat causale verband maar eens aantonen. Onmogelijk. Is niet aan te tonen. Maar goed, daar hebben ze dus iets op bedacht, want dat hoeft namelijk niet meer. Je hoeft het niet meer te bewijzen bij de rechter, want de minister heeft al de bevoegdheid om, basis van, uh, om op basis van zijn interpretatie uh, dit soort maatregelen te nemen. Nou is het, VW, misschien ben je het volledig met hem oneens op allerlei vlakken, maakt niet uit. Maar het gaat hier om het gedachtegoed wat als islamitisch wordt gekenmerkt, wat ik en jij ook hebben, wat straks in ieder van ons kan treffen, want zelfs dat gedachtegoed is niet nader gespecificeerd. Wat, is, wat wordt daarmee bedoeld? Salafistisch, uh, anti-integratief. Wat zijn dat voor. Uh... Nee, Wilders is lekker uh, integratief bezig. Hij is uh, een integratiemaatschappij aan het creëren. Wat is dat anti-integratief? Wat is dat salafistisch? Wat is dat onverdraagzaam? Allemaal. Uh, ja, uh, flut-argument. Flut die geen stand kunnen houden bij de rechter. Maar die rechter is nu gepasseerd. Het hoeft niet meer via de rechter. Um, en deze maatregelen, beste uh, mensen, die zijn er dus al in Nederland. Terwijl er nog niet eens wat gebeurd is in Nederland. Dus als je echt wil weten hoe Nederland eruit gaat zien in de toekomst, mocht hier ooit ook nog wat gaan gebeuren, kijk dan bijvoorbeeld naar wat er gebeurt in Frankrijk. In Frankrijk, na die aanslagen, noodtoestand uitgeroepen. Kan gebeuren, noodtoestand. Dan heb je verregaande bevoegdheden, kun je huizen intrappen, kun je mensen oppakken, luk raken op straat, kun je van alles doen. En die uh, noodsituatie is nu omgezet in permanente wetgeving. Dat is een beetje wat Mubarak heeft gedaan met Egypte, 30 jaar noodtoestand. Uh, dat is de situatie in, in Frankrijk. En wellicht is dat de situatie die misschien in Nederland zou kunnen gaan ontstaan, mocht hier ooit nog een keer wat gaan gebeuren. Als je wil weten hoe dat ervoor staat in Europa overigens, en echt onderbouwd met feiten, er is een rapport geschreven door Amnesty, Dangerously Disproportionate, the ever-expanding national security state in Europe. Wordt opgezond, op basis van feiten, verschillende landen, ook Nederland, hoe men de rechtsstaat aan het ondermijnen is ten nadele van... De moslims. En er zijn talloze instanties die de absurditeit van dit beleid ook bevestigen. Zo zegt bijvoorbeeld het kenniscentrum voor sociale innovatie dat het beleid in Nederland niet objectief is. En dat de focus ligt op het bestrijden van het gedachtegoed in plaats van tegengaan van extremistisch geweld. Nou oké, okay, alles wordt gerechtvaardigd op basis van dat argument dat we geen aanslagen willen, geen geweld en dergelijke. Maar men is helemaal niet bezig met het tegengaan van extremistisch geweld. Zeggen deze instanties. Ze zijn bezig met gedachtegoed beteugelen. Ze zijn, mensen, ze zijn bezig met mensen te beperken in het uiten van hun mening en hun gedachtegoed. Die dus volgens hun via een heel lange omweg zou kunnen leiden tot ergens een, een aanslag of wat dan ook. El Mohim. Kijk alleen bijvoorbeeld naar de terroristische aanslag. Of naar de term moet ik zeggen. De term terroristische aanslag. Geen moslim, geen aanslag. Heel evident hoe dat gebracht wordt. Ik las gisteren met verbazing. Gisteren was er een bijna aanslag in Duitsland. Maar was net geen moslim. Of tenminste, was geen moslim, dus geen aanslag. Ik las echt met verbazing de volgende, het volgende citaat bij NOS. Die zal ik even voorlezen. In eerste instantie spraken Duitse media van een aanslag... ...maar inmiddels wordt gemeld dat de dader een Duitser zonder migratieachtergrond is. Nou, laat deze zin eens even tot je doordringen. Wat wordt hier gezegd? Het was bijna een aanslag... Alleen hij miste die migratieachtergrond. De migratieachtergrond was een aanslag. Zelfs al was het geen aanslag. Kijk bijvoorbeeld toen in Amsterdam die man werd. Ja, hij was van afstand zagen eruit als een Marokkaan, als een moslim, zwart haar, donkere ogen. Station afgezet. Uh, speurhonden, explosieve opruimingsdienst. Inval in zijn huis. Die man uh, was aan het creperen in die auto, die is daar gelaten. Uh, bleek achteraf gewoon een suikerpatiënt te zijn die. Uh, een aanval kreeg en, en uiteindelijk op die manier een, een ongeluk veroorzaakt. al Dat is dus één probleem, om even terug te gaan naar wat, wat ik net zei. Wij missen vaak het grote plaatje en we denken dat alles maar een incident is. Tweede fout is dat onze persoonlijke mening over een bepaald persoon... bepaalt of wij ons ergens tegen uitspreken of niet. Dus, dus, dus als iemand onrecht is aangedaan... of hij is slachtoffer geworden van repressief overheidsbeleid en wij hebben met die desbetreffende persoon een theologisch meningsverschil, dan onthouden wij ons ervan om ons uit te spreken. oké? Okay? Want ja, die persoon heeft dus of zo gezegd, heeft dus of dat gedaan, heeft dat en dat gelegitimeerd en degelijk. Men, eh, laat ik zeggen, het gaat niet om de persoon. Het gaat niet om de persoon in kwestie. Het gaat om het aantonen... ...van het structurele, repressieve karakter van overheidsbeleid ten aanzien van moslims... ...wat nu toevallig tot uiting komt in persoon A of persoon B. En persoon A belichaamt op dit moment dat repressieve karakter. Lees al ghabar ook el zegt de profeet Ja, die yani, uh, theorie is niet zoals praktijk. Ik kan hier mooi theorie gaan, uh, gaan vertellen over hoe het er allemaal aan toe gaat. Maar een praktijkvoorbeeld, dat toont echt aan hoe de vork in de stil zit. En daarom is het belangrijk om stil te staan bij dit soort praktijkvoorbeelden. Um, uh, een tijd geleden bijvoorbeeld was er een moslimvrouw die zes maanden onschuldig heeft vastgezeten op de TA in Vught. Daar slecht behandeld is, op een afdeling is gezet met mannen wat tegen alle regelgeving uh, ingaat. Um, en wij hebben toen dat geval aangegrepen om het overheidsbeleid ten aanzien van moslimgedetineerden in kaart te brengen. Nou, Stel dat die vrouw bepaalde um, deficienties zou hebben in haar geloof of wat dan ook en wij op basis daarvan zouden besluiten om geen aandacht aan haar zaak te geven, kan je dan voorstellen hoeveel relevante informatie voor de moslimgemeenschap achter zou blijven ten aanzien van dus dat repressieve karakter als het gaat om moslimgedetineerd? Op iedereen is iets aan te merken. Als ik iedereen afschrijf en elke zaak uh, afschrijf omdat er een deficientie is in geloofsleer, in akida, in verkeerskwesties, om wat dan ook, ja, dan kunnen we niet meer aantonen wat er op dit moment gaande is ten aanzien van moslims. En wie maakt daar gebruik van? Wie profiteert daarvan? Die instanties die dat repressieve beleid ten uitvoer brengen. Want die denken, hey, kijk eens naar die moslims. Die bekommeren zich niet om elkaar. Die eh, vliegen elkaar in de haren op basis van hun theologische verschillen. Dus laten we doorgaan met dit repressieve beleid, want er is toch geen haan die ernaar krijgt. Tot slot, beste uh, mensen, ik ga afsluiten. De overheid, de media maar ook een groot deel van de samenleving, zijn in toenemende mate bezig met datgene waar zij moslims eigenlijk vaak van beschuldigen. Namelijk de rechtsstaat aantasten. En daarom zie je dat mensenrechtenorganisaties felle kritiek uiten op Europese overheden, omdat ze de rechtsstaat aan het uithollen zijn met hun beleid tegen moslims. He? En het is best wel frappant eigenlijk dat wij, migratie, Nederlanders met een migratieachtergrond, allochtonen, Nieuwkomers, Nieuwe Nederlanders, geef het een naam. Ik weet ook niet meer wat tegenwoordig de nieuwste hip uh, benaming is voor mensen zoals wij. Maar het is toch eigenlijk best wel frappant, krankzinnig en misschien een tikkeltje genant. Dat wij Nederland moeten gaan leren wat vrijheid van meningsuiting betekent. Wat de rechtsstaat betekent. En dat die rechtsstaat hier wordt ondermijnd. En daar wordt, uh, met de voeten wordt getreden. Dat is toch best wel genant eigenlijk. Kijk, de vrijheid van meningsuiting voor degene die het nog niet weet, en dat bedoel ik met name diegene die de regels met de voeten treden, die is er niet om dominante opvattingen in de samenleving te kunnen verkondigen. Daar is de vrijheid van meningsuiting niet voor. De vrijheid van meningsuiting is er juist om meningen te verkondigen die buiten die kaders vallen. Aparte meningen, vreemde meningen, die niet breed gedragen worden in de samenleving. Niet politiek correcte meningen. Hij is er om minderheden te beschermen. Daar is de vrijheid van meningsuiting voor. En als men dat vergeten is, om welke reden dan ook, dan zullen wij hier, inshallah ta'ala, altijd staan om Nederland daaraan te herinneren. Mochten er eventuele verhelderingsvragen zijn met betrekking tot uh, deze voordracht, dan zou ik die eventueel kunnen, kunnen toelichten. Voel je vrij, hè? Ook de pers en alle andere genodigden of niet genodigden. Nee, ik was duidelijk. Nou, ah, dat is... Uh, ja? In Duitsland, was dat uh, wel of geen aanslag? Ja, het hangt vanaf hoe je aanslag definieert natuurlijk. Als we de, de, de definitie van de media hanteren, in zekere zin ook van de politiek, dan uh, misten we hier toch één component om het een aanslag te kunnen missen. Omdat het natuurlijk gewoon een uh, ras echte Duitse bleek te zijn en geen iemand met migratieachtergrond. Sorry? Ja, nou ja, goed, u vraagt naar mijn mening. Ik geef toch even een korte analyse. Wat mij betreft, uh, uh, zeg maar, geweld gebruiken om een bepaald doel te bereiken is, uh, is terrorisme. En of dat doel nou ten bate is van een uh, geloofsgemeenschap A of uh, clubje B of wat dan ook, ja, dat, dat moet er los van staan. Dus ja, wat mij betreft is het een aanslag. Of een poging tot. Het nee, zijn doden gevallen, dus ja, volwaardige aanslag. Ja, uh, Olaf, ga je gang. Uh, je noemde op een gegeven moment uh, de minister die verdergaande bevoegdheden heeft om de moslims uh, te vervolgen. In hoeverre zijn die nou anders dan voor, zou ik zeggen, gewone burgers? Want ik, ik begrijp niet helemaal goed waar het verschil zit uh, waarin zeg maar, de minister of de overheid uh, verder gaan bevoegdheden zou mogen hebben richting moslims dan wel tegen. Ja je, begrijpt natuurlijk, ja, je begrijpt natuurlijk, dat is niet als zodanig geformuleerd in de wetgeving. Hè? Want dan zouden we spreken over een geïnstitutionaliseerde discriminatie. Maar in de praktijk komt het wel daarop neer. Kijk bijvoorbeeld naar de TA. Daar zitten alleen moslims. Op twee, excuus uh, terroristen aan, maar Dat, dat verhaal hebben we, <laughs> hebben we uitgebreid over gesproken. Uh, het gaat om dat gedachtegoed bij moslims geproblematiseerd wordt. Waardoor de link met gedachtegoed... En, en daden wordt gelegd. En dat wordt alleen bij moslims gedaan. Dat wordt niet bij anderen gedaan. Er zijn mensen die zich hebben vergrepen aan, uh, aan, uh, uh, aan, aan geweld. Uh, ook op basis van een overtuiging. Op basis van een rechtsextremistische overtuiging. Op basis van allerlei andere overtuigingen. En die uh, vallen niet onder die wetgeving. Die gaan volgens het gewone strafrecht. Daar moet een, een rechter uh, oordeel over vullen. Ik daag u of een ander dan uit om te komen met een voorbeeld... ...waarbij iemand anders dan een, een moslim, op basis van... Dat soort wetgeving is uh, beperkt in het uiten van zijn mening of in dit geval bewegingsvrijheid. Ja, die zijn er niet. Dus dan is de praktijk zo dat het voor moslims is. Al is het in theorie niet zo geformuleerd natuurlijk. En heeft dat dan te maken meer met, nou ja, wat toch maar even de angstcultuur uh, noemen, want ik kijk dat uiteindelijk is dat. Ik gaf zelf al aan van, uh, uh, ja, er is een bepaalde beleving die, die hier beleidt, Dus een bepaalde be, uh, beleving ook van uh, blijkbaar bij de overheid. Uh, en dat dat gevoed wordt door een gevoel in de samenleving, moet ik het zo wel lezen? Ja, kijk, dat, is een dat zou een verklaring kunnen zijn, of een gedeeltelijke verklaring. Maar ja, als moslim heb ik daar geen boodschap aan. Want ik uh, wens niet te worden beperkt op basis van de subjectieve angstgevoelens van mensen, die gevoed worden door media, die gevoed worden door uh, uh, populistische en opportunistische politici dat is misschien gedeeltelijk een verklaring, maar ik ga me daar niet bij neerleggen natuurlijk, want dat zou betekenen dat ik mij overgeef aan de willekeur van, uh, snap je, dus, het kan het gedeeltelijk verklaren, tuurlijk, en, en dat biedt je ook de mogelijkheid om, om, om, om schuldigen aan te wijzen, namelijk media is daar een van, opportunistische politici, wat ze tegenwoordig vrijwel bijna allemaal zijn, maar, dus dan kunnen we wel een beetje aantonen van waar, waar het vandaan komt, maar wij gaan dat als moslim niet erkennen als een rechtvaardiging voor wat er nu gaande is.